Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In de Braziliaanse stad Chapeco zijn de voetballers herdacht die eerder deze week omkwamen bij een vliegtuigcrash in Colombia. Twee vliegtuigen brachten de lichamen terug. Een militaire erewacht stond de kisten in de stromende regen op te wachten. Vervolgens was een afscheidsplechtigheid in het stadion van de club Chapoquense. Daar waren zo'n 20.000 mensen onder wie nabestaanden. Buiten stonden nog eens 80.000 man. Bij de vliegtuigcrash bij Medellin in Colombia kwamen 71 mensen om het leven, maar zes inzittenden overleefden de ramp. Een transportbedrijf uit Nijmegen laat chauffeurs uit Polen en Litouwen het weekend doorbrengen op een terrein zonder wc's of douches, dat zegt de inspectie. Die heeft tijdens een controle ook een bedrijf uit Rozendaal stilgelegd. De onderneming had geen vergunning om het vrachtwagens te rijden en had de administratie niet op orde. Ook reden de trucks op de goedkopere rode diesel, en dat is verboden. De bemanning van een schip uit zit al weken min of meer gevangen op de boot. De MS Pioneer ligt voor anker voor de kust van Gibraltar. De elf bemanningsleden mogen niet van boord omdat de reder van het schip failliet is. Volgens de moeder van de kapitein is er bijna geen eten en water meer aan boord... en hebben twee mensen medische hulp nodig, maar mag er geen dokter aan boord komen. Verder kunnen ze zich niet meer douchen en de was kan ook niet meer worden gedaan. Hoe lang het schip nog aan de ketting blijft voor de kust van Gibraltar is niet duidelijk. Voetbal in de Eredivisie heeft Heerenveen gewonnen van hekkensluiter Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 3-1 voor de Friese. Er zijn nog drie wedstrijden aan de gang, waaronder die van Roda tegen PSV. Het weer vanavond helder en vannacht gaat het een paar graden vriezen. Lokaal is er kans op gladheid. En in het zuiden en oosten dichte tot zeer dichte mist. Morgen overwegend zonnig, niet warmer dan zo'n drie graden. In het noorden kan het plaatselijk mistig blijven. En tot zover het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen,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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZZFN Are you, are you Coming to the tree They strung up a man They say who murdered three Strange things that happened here No stranger would it be If we met Admin Night in the hanging tree Are you, are you Come into the tree, burn necklace of hope, side by side with me. Strange things have happen here—no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you, are you coming to the tree? They strung up a man. They say. Denken, wat is dat? Dat horen we nou nooit op CFM Zandvoort. Ik zeg een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht een wandeling van het strand. door het duin in het centrum van Zandvoort. En dat betekent het eerste uurtje: best van dance, RB, een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws: de party update en het team. Boven het beste plaat van de danshoek. Zelfs in het tweede uurtje: DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Kavos Kelly. En voor nu, lekkere muziek. Alaya en Galio, featuring Kevin Heden... met Hoosie, de Cleptone Remix. Is it he to you? Is it he to you? Is and back Let downs so get you, and the critics are tissue. But the strongest survive another scar, may bless you. I don't give up. Ja we komen uit de jungle, zeg me waar wil jij heen, als het aan mijne beweegt me nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de benenlux. Zeg me waar wil jij heen, als het aan mijne beweegt me nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de benenlux. Die te ramboenen, dat is geen probleem ah, Kalender op de koelkast, we komen dichterbij Schat, ah, lijkt dat goed, dus toch geen plek voor jou en mij Was ijs, dat alleen ah, in de jungle, net als movie Misschien ben je eenzaam maar die Ik laat je, waar ben jij, dacht ja. Kom eens naar me toe en volg mijn plan ja. Samen naar de plek waar niemand bij kan We gaan een vier en die we alle vies om voor een ander We kunnen naar de troepen oh. Avondwietje in de jungle is goedkoper Het is toch de blikken van de bomen Ik hou je op, we gaan op blij. zijn we terug Wil ik dat je hebt genoten Zeg maar waar Do in the benes naar mijn me Curaçao, mami, je weet dat ik boek. Wat van mij is, is van jou, ik ben de realist oude troep. Meestijgen <mij> en bij mij blijven. Zeg me maar wat je wilt, meer alles kan je krijgen. Ik ben je strijder, strijder. En als we leven in de jungle, dan ben ik liever je, je tegen. De jongen zijn met de jongeman Rotterdam die een beetje kreel spreekt. Dan je maar een finger queen. Ik wil je in die kleding zien. Gooi jezelf in de zee, baby, reinig je body. Hier waar we gelukkig zijn, zonder money. Dit is pas leven, man. Want alles wat we leuk vinden, komt. Cool. In jij valt op mij, die macho. Mijn, mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijd van je. Nu ben jij mijn toe. Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle. Zeg maar waar ben jij heen. Als dat aan mijn bewegen, we nu, Afrika terug in de jungle. Afrika terug in de jungle, wel even duur in de benen. Afrika in jungle, in de artiesten van Nederland op Paraguay, Het waren de heren uit Rotterdam. Dat was Broederliefde met Jungle. En daarvoor hoorden we Sia. Samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Dus ik heb nog een beetje nieuws voor je. Rihanna die heeft afgelopen donderdag op Wereld Aidsdag... een HIV-test gedaan. Dat deed ze samen met de, prinsen, met de Britse prinsen Harry. Dat gebeurde allemaal op Barbados. En Jennifer Aniston die denkt dat Friends in deze tijd... geen succesvolle serie zou kunnen zijn. Het verhaal past niet bij deze huidige tijd... En leuk nieuws voor de man die overleden is helaas Prince Met zijn nummer Purple Rain. Is dit jaar het nieuwe nummer 1 in de radio? Veronica top duizend aller tijden. Dus uh, ja, in plaats van Himi Rhapsody hoor je dit jaar uh, Purple Rain van Prince and the Revolution. Zie je wel eens antwoord onderweg zometeen de party update. Wat voor leuke feestjes. Zijn er allemaal gaande op deze op deze zaterdag, hè? Je gaat het zo meteen allemaal horen. Deze muziek. Makoda. Fiesta! Mario Zandvoort. Mario Zandvoort. Uh, Gabri Wijn-Venus met uh, Inia Day met uh, When I'm Alone. Jorgen, de Coop Guys remixen. En nou, voor muziek van Jude and Frank met Spice Collins. Het is eventjes tijd voor de partyupdate. Welke feest is er erg populair vanavond in. Waar moet je gewoon naartoe gaan op deze zaterdag 3 december alweer? Dus de aftel is begonnen, hè? pak een beetje, toch een paar nachtjes. Nou ja, een paar nachtjes, het is je, Ja, een paar nachtjes voor klaar. En dan gaan we doortellen of aftellen eigenlijk naar, uh, naar kerst. En dan een oude nieuwe. nieuw, hè? De update: Als je het begint, even met Brainwash Escape in Amsterdam... met onze eigen Zandvoorts en Begint begint vanavond vanavond allemaal om 11 um, uur. Zal ik een beetje slap, plek. begint allemaal om 11 uur vanavond. Nu tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam natuurlijk. En uh, voor meer informatie, check de website escape.nl... met natuurlijk uh, onze eigen Zandvoorts en Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigde Plastic Funk... Simeon Titus Live en Junto Donker komen voorbij. Dat allemaal vanavond in de skate het werkt is een Rainwash. En vanavond een stukje voorbij de skate Als je scape in je linkerhand houdt, dan heb je aan je rechterhand heb jij, uh, Club R Dan vanavond de uh, Beer in the City 2016 Blowout Bash. Day Friendly. begint om elf uur nu tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website r.nl Met onder andere de DJ's Azaf Dollof. Rado en Sergio. Dat allemaal dus vanavond in Club Air. Weer necessity 2016. De blowout dash. En vanavond in de Heineken Musical ook een leuk feest. Oliver Heldens en Friends. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Vanwege je van mij versterken, heb je heinekenmusical.nl. Met natuurlijk uh, Oliver Heldens. Hij hebben uh, een heleboel mensen uitgenodigd. Onder andere Mike Mako, Maxi, Mr. Belt Weasel... Throttle en Zonderling, die zullen ook voor de partij zijn. Maar in ieder geval de hoofdhek natuurlijk Oliver Heldens... want het is zijn feestje. Oliver Heldens en zijn vrienden vanavond dus in de Henneke Musical. En dat is ook meteen de laatste maand dat het zo gaat heten. Want vanaf volgende maand heet het geloof ik, Afaste studio. Maar zover is het nog niet. Hè. Het is nu nog gewoon uh, de Henneke Musical... Nog een leuk feestje, een Encore in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond met het thema Encore. Welcome to New York City. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Meer informatie, check de website melkweg.nl. Met onder andere Cast One, DJ Prime, Waxfriend en uh, Joe Pierre. En in de oude zalen Cream, AK, CRM en Rankido. Dat is allemaal hostend bij Dangers Vanavond dus in de Melkweg in Amsterdam het wijkse feestje encore... met het thema Welcome to New York City. En vanavond wat dichter bij huis in de kromme Ellenboogsteeg. Daar heb je de stalker. Het vanavond Cayenne pakt uit. begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met Fabian J, Quinty en Tony. Vanavond dus in de stalker. Cayenne pakt uit. En tot zover ook een paar korte parties... En anders moet je eventjes kijken op djguide.nl. Dan vind je alle feestjes. En anders moet je gewoon naar Amsterdam gaan. En dan heb je vast wel je vaste stek waar je iedere zaterdag naartoe gaat. Gaan we door met muziek. Nicola van En de Miami Rockets met No Way de Alice. Gusta. Mix. Jordi nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Back to back beats. Night walk. Dat was Leandro da Silva met uh, Samba Dromo. En daarvoor Mark, uh, Mark Fuck en uh, Danny Cruz met uh, Giving My Love. En dan is het nu weer tijd voor de tien boven beste plaats van het danshoek. Deze week op tien Andrea Oliva met uh, Vermona. Negen deze week Dozen met uh, Projection. Op acht Moby met Natural Blues, de Kojo remix. Op zeven Christian Prouwer met uh, Wax Graaf. Moeilijke naam, allemaal. Deze week op 6 uh, Moby met uh, Go, de Bar Skills Remix. Op 5 uh, Charles J met Do You Want? Op 4 Carrie Golden met The uh, Things We Might Have Said. Op 3 deze week ook alweer Moby met Why Does My Heart Feel So Bad? Op 2 deze week Dennis Cruz met Everybody. Deze week op 1 Green Velvet. met Sheepel En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1 in de 10 boven best platen van de dansvloer We control everything you do everything you think everything you say We decide your friends will be where you go to school who you marry. Sibica en uh, Jesse X met uh, Saxo Marek En tot zover ook dit uurtje van de Nightwalk. Niet gedreurd, zometeen het nieuws en weer. Er zijn er nog twee lang bij met zometeen als eerst als aftrappen. DJ Maalzen met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kavoskelly. En voor nu laat je achter met Alice Kenji. Met Yeah, yeah, yeah.